Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De brand in de Peel kan niet meer uitbreiden. De brandweer heeft de Limburgse natuurbrand omsingeld. Dat wil zeggen dat het vuur niet kan overslaan op andere delen. Ongeveer 40 hectare is inmiddels afgebrand. Het zorgt allemaal voor flink wat rook. Eerder vandaag werd buurtbewoners gevraagd om te evacueren, maar niet veel mensen hebben dat gedaan. De politie is bij ons aan de deur geweest en vrijwillig evacueren. Ja. Maar ik heb gezegd dat wij gewoon thuis blijven. Ja? Ja. Want? Eh... Uh... Er is geen gevaar bij ons. Nee. Ja, de rook, daar is dan het uh, ergste. Maar voor het vuur hoeven wij niet weg te gaan. Dat evacueren is trouwens ook niet meer nodig, zeggen de hulpdiensten. Wel zal het blussen nog een paar dagen duren. Na de NS gaan nu ook streekvervoerders staken. Bussen en treinen van regionale vervoerders... leggen volgende week steeds in een andere regio het werk stil. En op vrijdag 16 september rijden ze in het hele land niet. De chauffeurs en de machinisten willen beter worden betaald en fijnere roosters. Het is Tennisser Botik van de Zand schuld op niet gelukt om de derde ronde van de US Open te bereiken. Dat is balen omdat hij vorig jaar nog in de kwartfinales van het Grand Slam toernooi stond. De Nederlander van 26 verloor in vier sets van de Fransman Moutet. Andrew Tate is een Amerikaans-Britse kickboxer... die in korte tijd mega bekend is geworden... vanwege zijn heftige uitspraken. Hij heeft veel jonge volgers. En mijn collega's bij NOS Stories... die waren wel benieuwd wat die van zijn uitspraken vinden. Zij deden een enquête onder 4000 Tate-volgers. Grootste gedeelte zegt... ik ben het niet eens met de uitspraken van Tate. Maar toch zegt een kwart, dus meer dan duizend jongeren... ik sta wel helemaal of gedeeltelijk achter zijn uitspraken. De helft van de jongeren die um, vaak achter zijn uitspraken staat, vindt bijvoorbeeld, net zoals Tate... dat vrouwen luier zijn dan mannen als het gaat om werken. En 300 van de duizend jongeren zeggen dat als je in een positie komt... waarin je wordt verkracht, dat dat dan deels je eigen verantwoordelijkheid is. Ja, en ben je benieuwd hoe Andrew Tate zo groot kon worden... en waarom veel jongeren achter zijn uitspraken staan? Check dan De waarheid Over Andrew Tate op het YouTube-kanaal van NOS Stories. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen ongeveer hetzelfde. Tussen de 24 en 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files worden nu vrij snel korter. Er staan er nog maar een paar die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A5 is het nog wel wat drukker van Hoofddorp naar Amsterdam. Want na een ongeluk zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden bij de aansluiting met de A10. Vanaf de afrit IJmuiden heb je daardoor een kwartier tijdverlies. En de linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zfm. Met nu jouw keuze, ZFM. Doe mij maar een wijntje, de verdeg of Chardonnay. Een mooie volle rode, drink je met me mee.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 Ik heb vier, vijf, zes meiden om me heen aan de rosetjes Oh jeetje, ze houden van het leven ze atten, atten, atten en ze zakken naar beneden Voor je boy, het is mooi, ja yeah. En sommige je geeft mij nog maar een rooi. ja rooi. We zijn met drie de hele avond aan het klooien Ze vraagt waar ik mee bezig ben dan Ik zeg geen Julio, ik lees hier wat dan <lacht> ik Doe aan. mij maar een ventje,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 La ratte me gusta ponerle en fol, el jogging light, la, la camisa small, como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto, aunque quiero comerte todo eso completo. De ese culo me olvido un teko, micro, dosi, rola, oxi, pesando solo avión closet, ya yo le, yeah, yeah, le disto la posi. Algo fuera de aquí tú combinas con el mar, Ese bikini beetje fenomenal. No hay gravedad que me pueda llevar. Me pones mal a mí. Reizende Watlaas, ook in de zomer CFM. Mm. to <laughs> See It in ourselves shit divine in a VGN movie style It's hard to tell where a prayer compels You can find me dissing in between the brand new I struggle to find a way to make the pain stop All the time I'm in the graveyard got a nigga feeling filigree yeah. It's yeah. the yeah. feeling needs trademark Copywritten in all my decisions This is not supposed to be a way of living Turn my temple down into a prison Spend my ass so alone before I need to call You're yeah, the only one I want by my side When I'm falling, tell me what I want really Tell me what I'm waiting for I know so we need each I know so hard, but we need each other Yeah Back on with the braces on. You slide out the back without the neighbors knowing. Pose for the picture with the purity whites. deadlands looming in, catching all my strikes. Use trade drone for some money, and she gave me all I need for the night. Forty sub ice, morally right, but I need some advice, and I know that I'm acting foolish. Prince of the world, foolish. After blood, yeah we coolin'. Prince of the world, outcasts, hunting Texas, and yeah we cruisin'. Ooh, I love you right? That's you asked us for With my legs up on the dashboard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 Can't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 Leuk in house